Premier Rutte is geschokt door de schietpartij waar Geert Wilders zijdelings bij betrokken was. We moeten alert blijven en de vrijheid van meningsuiting beschermen, zei de premier. Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg noemt het incident verschrikkelijk en bizar. Wilders hield in Texas een toespraak bij een expositie van Mohammed Cartoons. Toen hij net weg was, schoten twee mannen op een beveiliger. De twee schutters werden later door politieagenten doodgeschoten.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 In het Noordpoolgebied in Canada is de sledehond van de twee vermiste Nederlanders gered. Volgens de politie zat ze nog altijd bij de spullen van Marco Cornelissen en Philip de Roo. De twee poolonderzoekers zijn vermoedelijk vorige week woensdag door het ijs gezakt en in het ijskoude water omgekomen. Het zoeken naar de twee gaat door. Het weer, geregeld zon en hier en daar een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen kan het wel 23 graden worden met veel wind. En vooralsmiddags stevige buien met hagel en onweer. Dit was het NOS Show. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan geen files. En de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met, met nu. ZFM. Luncht. Ja, rond de klok van 1 uur of in ieder geval na 1 uur altijd een stukje cabaret, bent u van ons gewend. Maar Dolly en ik vonden het op de 4e mei niet zo geschikt om er nou uh, ja, een, een lachsalvo uh, aan te wagen. Van, maar we, we, we tracteren u wel op, uh, op cabaret. En een uh, goed uh, idee van mijn collega was natuurlijk het liedje van Jenny Arian en Frans Halsema: Vluchten kan niet meer.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 Schuilen bij elkaar, vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer.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 prachtig nummer gezongen door Frans Halsma helaas overleden en Jenny Aria natuurlijk, die leeft nog wel en uh, dit is die Alan Parsons Project, ook alweer zo'n mooi nummer het gaat over de tijd, luisteraars Ja, heerlijke muziek van die uh, Alan Parsons product. Nummer maar Time Luisteraars. Ja, het zal ook opgevallen zijn, ik draai alleen maar rustige muziek. Dat doe ik natuurlijk uh, uit respect voor de datum 4 mei... waarbij wij dus uh, de doden herdenken. Ik zou wel eens willen weten... Waarom zijn de bergen zo hoog?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 De blinde uh, pianist, uh, zanger, die uh, in de zestiger jaren uh, furore had met onder meer dit nummer. Hele mooie liedjes schreef die ook door anderen zijn opgenomen. Onder andere Gerard Cox, die uh, heeft ook wel repertoire van Jules de Korte gezongen. Ik zal straks eens kijken, luisteraars, of ik daar ook uh, repertoire van, uh, van kan vinden. Ik draai vanmiddag uh, alleen maar uh, rustige nummers, omdat uh, we natuurlijk met de 4e mei te maken hebben. Natuurlijk speciaal voor de luisteraars die het vandaag wat moeilijker hebben en... Uh, niet op feestmuziek zitten te wachten. Nou, daar zitten wij zelf ook niet, uh, niet op te wachten. Dit is uh, Annie Lennox met het prachtige liedje uh, Georgia on my mind. Georgia The whole day through Just an old een beetje op de tijd letten luisteraars, dus ik uh, ga hem even onderbreken, want uh, normaal gesproken bellen we rond de kwart over 1 altijd met uh, uh, Joop van Es. Uh, Joop die uh, vertelt ons dan alles over de evenementen in de regio, maar gelukkig hebben we Dolly die uh, voor u is aan het zoeken gegaan op het internet en uh, het een en ander gevonden heeft. En ik ga uh, graag de microfoon aan, aan, uh, aan haar geven, Dolly. Ja, dankjewel. Ja, ik heb even gekeken wat er allemaal te doen was het afgelopen weekend in Zandvoort. Er was niet zo heel veel echt bijzonders. Ehm, um, even kijken. Vrijdag 1 mei begon het, hè, het weekend. En uh, daar heeft uh, Café Neuf met het Krank Café een Jesse Lounge Club. Dat is iedere eerste vrijdag uh, van de maand, het is uh, gratis toegang. En uh, wie gingen er optreden, is even kijken, is dat te zien? Dat is niet te zien, maar dat is ook allemaal wel weer na te lezen. Maar daar had ik niet genoeg tijd voor helaas. Nou, een beetje in een jam sfeer denk ik. Hè? Dat, dat ja, kan, het is gewoon... altijd uh, inderdaad een beetje jammen. Wie binnenloopt mag meedoen ja. en uh, ja, die dan een instrument bij zich heeft natuurlijk. Want anders ja. wordt het uh, zo'n a cappella gedoe. Nee, maar <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> dat is dus iedere vrij... eerste vrijdag van de maand. En dat is afgelopen vrijdag ook weer geweest in, uh, in, bij Café Neuf. Maar okay. daar tegenover uh, stond in de krocht ook een prachtig concert... het Americana Roots Country and Blues Concert. Ja, zeg je wat verklappen? Daar was ik bij. Ik geloof dat ik je heb <lacht> zien schuivelen, <Ja. lacht> <lacht> Want ik was er ook. <lacht> ja, het was leuk. Ja, het ja, was, was uh, dit jaar uh, de vierde keer dat het werd georganiseerd. En ja. uh, de organisatoren waren zo tevreden, want het was een bom en bomvolle zaal... Ja. Dus we hadden, er was heel veel animo. Het werd gepresenteerd door een heel uh, bijzonder charmant mens. Ja, <lacht> hey, ook, nog live, ook nog live op de radio. Hè? En uh, het was ja. ook live op de radio te horen. En mocht u het gemist hebben, binnenkort kunt u het terugluisteren. Via uh, ZFM Zandvoort op de uh, computer. ZFM Zandvoort. En dan kunt u uh, naar de link gaan uh, terugluisteren. Ja. En dan kunt u het allemaal horen en dan kunt u ook mijn debuut meemaken. Nee, kunt u uh, ook even luisteren, want het is voor het eerst ook op een podium gezongen. Ik, ik, <laughs> ook voor het laatst trouwens hoor, maakt u zich geen zorgen. <laughs> hey, hey Dolly, uh, ja. ik heb begrepen dat het in november nog een keer gaat gebeuren. Hè? Nou eerder nog, oh. uh, 30 oktober is de nieuwe datum van het vijfde Americana Roots concert. 30 oktober al? Nou ja, 30 oktober gaat ja. het gebeuren. En uh, wie er in ieder geval weer bij gaan zijn, dat uh, is natuurlijk uh, Michael Knubben. Ja. Uh, we hopen dat Hazelbel dan alsnog komt. Want de afgelopen keer, ze stonden wel ingepland voor het uh, concert van afgelopen vrijdag. Maar een van de dames was dermate geblesseerd geraakt dat ze geopereerd moest worden. Dus dat werd het niet. Dat is heel jammer, want het is een bijzonder mooi trio... Twee dames en een heer met Michael. Uh -huh. En uh, de Looney, die was helaas ziek. Die zingt echt die uh, ouderwetse cowboy muziek. Die volkmuziek, dus die zal er ook de volgende keer op 30 oktober bij zijn. En ja. ik ben er ook weer bij om uh, het geheel een beetje aan elkaar te praten. Maar ik beloof iedereen bij deze, ik zal niet meer zingen. <laughs> hey, die, Dat... die double pickers, die vonden ik veel geweldig. Fantastisch waren ja. ze, maar die waren nu voor de tweede keer. Dus uh, waarschijnlijk zullen die er de volgende keer niet bij zijn. Maar voor mij mag het wel hoor. Ja. Dus oh, je wordt helemaal vrolijk, hè, met die, die mensen? Ja, die donkere meneer, die, uh, ja, ik noem het maar even een beetje een type. Ja, Edu, hij, Ja, ja, die. Hij, ja. De, hij deed me een beetje denken aan een lid van het Rosenberg-trio, zoals Vinay. Ja, ja, ja, ja. Uh, maar virtuos op, uh, op allerlei snaarinstrumenten, gitaar, hè? Uh, mandolin, ja. uh, banjo, noem het allemaal maar op, hè. Ja, niet normaal, joh. Wat een, wat een artiest, die man. Ja, dus het was, uh, dat was in ieder geval een heel geslaagd concert. En uh, we hadden in het weekend... Uh, zaterdag en zondag... 2 en 3 mei... Uh, was er een historische trofee. Uh, wat houdt dat precies in? Uh, uh, geen idee. <laughs> er gaan uh, oude... Jawel. <laughs> uh, ja, wel. Oude, ja, oude auto's die rijden dan. En uh, ik heb een beetje... Ik gevolgd bij Jaap Koper. Die was daar aanwezig. Ja. En uh, ja, Die heeft daar zo'n paar fotootjes van gemaakt. Ik weet niet of het druk is geweest. Of wel of niet. Ik... ik ik heb geen idee. Dat laat, uh, dat laat het verhaal niet vertellen. Mm -hmm. nou, geen, nee. ho geen hoogwerkers in de buurt in ieder geval. Nee. Heb je daar uh, iets over gehoord? Nee. Nou, hoogwerker... Uh, op, op, tijdens een, een festival van oldtimers... Ja. Uh, is van de week een hoogwerker omgevallen... met, uh, met, met, met kinderen erin. Eén dode, dode te betreuren. En uh, ik weet niet hoeveel gewonden. Allemaal Jeetje. kinderen. Ja. Wat erg. O ook op een festival, Want jij noemt oldtimer. Nou, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ja, nee, dit was van de historische autorenclub en dat is dan gewoon op het, uh, op het circuit, dus daar, daar, ja, daar komt eigenlijk geen hoogwerker bij kijken. Hè? Ja, ja, je, kan, je kan het vanaf de tribunes en zo wel goed zien. Ja. Maar wat erg, joh. Ja, ik ja. had wel even iets gelezen dat, dat, uh, dat er geen vergunning was aangevraagd voor die hoogwerker, maar ja. dat het überhaupt nog nooit was geweest en dat die hoogwerker er altijd was. Ja, ja. klopt. Wat erg. Ja, Ja. Ja, ik ben zo op zoek, dames en heren, neemt u me niet kwalijk... ...ik ben altijd zo op zoek naar het regionale nieuws... ...dat het landelijke nieuws me nogal een beetje ontgaat... ...en het internationale nieuws. Nou, dat is gisteren hoor, ik weet, ook niet, ik weet ook niet alles hoor. Dus nee, ik, ik zie nee, ook niet maar... alles, ik hoor ook niet alles gelukkig maar. Dus dat... heel, uh, heel gruwelijk hoor, bah, ja. als je zoiets moet meemaken. Ja. Nou, dit was het wat mij betreft. Ja. Uh, ik heb eventjes voor Joop gespeeld. Op mijn beste manier, zoals ik dat kan, binnen nou, een paar dat minuten. Heb je prachtig, dus prachtig gedaan. <laughs> met een hele zware stem heb je dat gedaan, natuurlijk. <laughs> Gaat gelukkig even met Joop. Hè, voor de luisteraars. Ja, ja. Hij zag, ik heb hem dus vrijdag ook gezien. Hij was ook bij het Americana Roots Festival. En hij zag er weer goed uit. En ja. uh, hij gaat zich steeds beter voelen. Dus, uh, en hij gaat ons eerder weer uh, op de maandagmiddag dus, uh, uh, rond de klok van kwart over één... gaat hij ons weer voorzien van uh, informatie dat, de informatie uh, uh, waar jij zojuist uh, het van hem over hebt genomen. Ja, dat zou heel fijn zijn, want ja. hij doet het stukken beter dan ik. Nou, ja. ja. Uh, uh, uh, uh, Dolly, uh, ja. ik heb voor jou een uh, mooi nummer klaarstaan. Een Majidische mama, Leo Fult. Wie is Leo Fult? Ik ken hem niet. Leo Fult, het was ook een uh, Joodse meneer, uh, een, een zanger. Ja. Die uh, heel groot had kunnen worden, maar dat niet is geweest. Hij heeft, uh, hij heeft in Amerika ook overigens wel naam gemaakt. Met, mm -hmm. met de grote namen destijds. Maar uh, ja, hij is een beetje weggezakt later en, uh, en eigenlijk heel arm en onbekend overleden. Gaan we vanmiddag verandering inbrengen. Gaan we zo voor je draaien. Vraag. En daarna moet je alweer uh, in de aanslag, want dan... Dan, uh, dan komt het regionale nieuws, hè? Ja. ja, kijk, nou. daar ben ik dan weer goed in. Kijk. <laughs> Luisteraars, uh, speciaal voor Dolly de Pierik, maar ook voor u thuis natuurlijk. Maar Jiddische mama, Leo Voelt.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 Ah jiddische mannen, ze mag nog zicht de ganze wereld. Ah jiddische mannen, o jij wie bitter wanneer ze veld. Hier daar toch danken God, wij nu hadden nog wat ziel. Er weiß nicht wie treurig, wie treurig und bitter es ist, wenn sie gelder weg zu liegen in Wasser und Feuer hat sie gelaufen vor ihr Kind. Nicht halten ihr Treuer, dus is gewiss, der größte Sinn. Oi, wie kleek, lech, is daar mensch, was had, wie aschine met tonnen geschenk van God, nor ad altitje, jiddische Ja, een mooie, uh, mooie warme stemdolle inderdaad. Ja, ja. prachtige zanger. Zingt hij ja. nog of weet je het niet? Ja, hij is al heel lang geleden overleden. Oh? Ja. Jammer? Ja, hij, hij, had, hij maakte furoren in, uh, ik geloof in de jaren 20, 30 en 40. Oké. Okay. Ja. Uh, het is uh, half twee bijna, dus ik ga jou weer het woord geven... voor het uh, regionale nieuwsluisteraars bij ZFM Zandvoort 4 mei 2015.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 En de geleende personenauto is totaal los. De bergingsdienst heeft de wagen afgevoerd. Overigens is er vanochtend eh, bijna op hetzelfde punt... weer een, een behoorlijk zwaar ongeluk gebeurd. Een jongen is in de nacht van zaterdag op zondag... zeer ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval... op de generaal Spoorlaan in Haarlem-Noord... De jongen zat achter op een snorscooter die, te hard onderuit, die hard onderuit ging. Beide jongens raakten hierbij gewond en de bijrijder liep zelfs ernstig letsel op. De jongen is gestabiliseerd en met spoed naar het fysieke huis in Amsterdam overgebracht.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 Een vrouw is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt... toen ze tijdens tuinwerkzaamheden van een trap afviel... en met haar hoofd op een stoeprand terechtkwam. Onder meer een traumahelikopter rukte uit... naar de Korhoenlaan in Heemstede. Het ongeval gebeurde rond half twee. De vrouw was bezig met het snoeien van haar tuin toen ze viel. Ambulancebroeders verleenden eerste hulp... Een traumaartslaan landde in de helikopter op een grasveldje langs de Vazantelaan en werd met een politiebus naar de woning gebracht om am ambulancebroeders bij te staan. Na de eerste zorg is het slachtoffer per ambulance overgebracht naar het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Ze heeft in elk geval een flinke hoofdwond. Bij strandpaviljoen Azuro op het Zandvoortse Naturistenstrand is donderdagavond een stapel pellets in brand gevlogen. Deze pellets lagen naast het paviljoen. De brandweer was aanwezig om het vuur te blussen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio heeft afval naast de pellets, vla pellets vlam gevat, waarna ook de pellets zijn gaan branden. Het pand zelf heeft niet in de brand gestaan en de nieuwe bungalows die waarschijnlijk daar gaan komen zijn nog niet gebouwd. Gelukkig voor de eigenaar loopt het met een zisser af. Afgelopen zaterdag was het landelijke reddingsbootdag voor de KNRM. Ook het Zandvoortse station had alle donateurs uit de regio uitgenodigd... om een rondje mee te varen op de redders, reddingsboot Annie police Aan het eind van de dag konden 19 nieuwe donateurs worden bijgeschreven... De KNRM opereert zonder subsidie en heeft het nodig van giften naar latenschappen en donateurs. En gesteund door het mooie weer werd de editie van 2015 een succesvolle dag. De volgende reddingsbootdag staat gepland op 30 april 2016. Raadslid en voorzitter ad interim van de oudere partij Zandvoort-Echt Poster... zal de opengevallen plaats van fractievoorzitter... na het ontslag als raadslid van Lieselotte de Jong, in gaan vullen. De Jong stapte vorige week op omdat zij het spuugzat was... om de aanvallen op de coalitie aan te moeten horen. Zij gaf aan dat er in de raad geen goed klimaat heerst... om tot constructief besturen te komen. En dan gaan we eens eventjes kijken wat ons de komende, wachten, nou, komende dagen vanuit de hemel te wachten staat. Het weer, we zien hem antwoord. Het is op deze maandag bewolkt, maar zo nu en dan schijnt ook even de zon. Nou, die is er al een hele poos, hè He, Charles? Zeker weten. Ja, vanaf 11 uur uh, heb ik hem al constant in het vizier. En volgens mij is hij er nog, hè? Ja, hij is er nog een steeds. Beetje flat, Heerlijk. Een beetje flats. Beetje ja, uh, geeft nou. niet. Geef niet als, hij, als hij maar blijft. Zo is dat. Het blijft droog en de vrij krachtige en aan zee krachtige zuidwestenwind neemt gedurende de dag flink in kracht af. De temperatuur stijgt naar een aangename waarde van ongeveer 18 graden. Vanavond tijdens dode herdenking is het droog, maar komende nacht gaat het regenen.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 Windkracht 5 tot 7 en er komen zware windstoten voor tot 75 kilometer per uur. Ja, met die stevige wind wordt wel warme lucht aangevoerd... waarin de temperatuur oploopt naar waarde omstreeks de 20 graden. Nou jongens, we gaan hopen op prachtig weer... want er zijn zoveel leuke dingen morgen georganiseerd. En dat vind ik altijd zo sneu als dat dan in het water valt of allemaal wegwaait. Want wij hebben hier ook hè, morgen gezellig... Uh, Kinderspelen en uh, kleine rommelmarkt en artiesten op het Gasthuisplein. Okay. En er is uh, bingo voor, namens de seniorenvereniging en de 5-mei-vereniging in uh, de Krocht. En wat hebben we allemaal nog meer? Ik geloof ook Kinderspelen door het dorp. Nou, er is weer van alles te doen overal. En natuurlijk in Haarlem, de grote concertenmensen. Ja, precies. Ja, ja. Ambassadeurs, wie zijn er dit jaar? Nikke Simon, dacht ik. Ja. Ik weet het eigenlijk niet uit mijn hoofd, maar in Ik geval... ook niet. Ja, en uh, uh, van Velzen? Ja, ja. En uh, wie nog meer, joh? Nou. Ik heb geen idee ja goed, In ieder geval te veel om op te noemen, luisteraars. Dus de Het is een uh, bom, bom, bomvol ja. programma. De, heliko morgen. de helikopters zullen weer landen daar uh, ja. <laughs> bij de Haar en, en ja. uh, De artiesten aanvoeren die vliegen heel Nederland door al die uh, ja, bevrijdingspodia. Uh, uh, Chef Special, hè? Ook nog? Die gaat een thuiswedstrijd spelen, ja. Ah, okay. ja die worden geloof ik ook in de rondte gevlogen. Uh, weet ik niet helemaal zeker, maar... Okay. Nou, we gaan genieten morgen. En ik hoop met, met u en, en ook uh, namens Dolly... Uh, ja, mooi weer morgen, toch? Hebben we eigenlijk een uitzending morgen? Nee, zeker, hè? Ja, ik wel. Ik ga wel gewoon... Ja, met wel, God, het is toch wat, hè, mensen? Met dus als hard, u niet he? naar buiten gaat... kunt u altijd nog gezellig afstemmen op ja. onze charl. Die gaat er weer ja. een feestelijk programma van maken, Sorry, Dat wordt u door mij bevrijd. Nou, ja. helemaal goed. <lacht> ja, dat doe ik vanmiddag nog met titels. Titels. En het, uh, dat zijn allemaal uh, titels van Beatle-nummers... die achter elkaar oh. worden bezongen. Ah, oh, leuk. Ja. En het gaat dan om Barclay uh, James Harvest, want die zingen het. Mm -hmm. Tell him James Harvest met uh, een uh, medley... met allemaal titels van Beatle-nummers achter elkaar uh, gezongen. Uh, People wordt bezongen door Barbara Streisand... in duet met Stevie Wonder... Die mensen nodig hebben. People who needs people. Barbara Struisend was dat in de wet met Stevie Wonder. En Stevie Wonder bespeelde dan ook nog bovendien het, de mondharmonica. Prachtig. Gerard Cox. morgen wordt alles beter. Hoop wel maar, hè? Iedereen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 Ja, A New World in the Morning wordt normaal bezongen door Roger Whittaker. Voor de mensen die dat niet meer wisten, die weten het nou weer wel. Ook een mooie uitvoering trouwens, maar dan in het Engels natuurlijk. Uh, en het nummer wat vandaag niet mag ontbreken, luisteraars, is dit. We'll meet again. Don't know where. Don't know where. But I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far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 Miss Vera Linden is wel leuker je, als je wat ouder bent. Want dan uh, heb je die net na oorlogse jaren meegemaakt. Zoals ik zelf dan. In uh, uh, 1953, dat kan ik me herinneren. Toen hing er op de Grote Markt in Haarlem aan elke paal en boom hing er zo'n zo toeter. Zo n, zo n, uh, eh, ik geloof dat die Firma Stentor heet, kan het wel zeggen. Want die, die zijn al lang, bestaan al lang niet meer. Het <lacht> was een geluidsbedrijf wat dan uh, het geluid doorversterkte over zo'n hele grote markt heen. En uh, die, die, die horens, dat was nog een, ja, een ouderwet systeem met nu te vergelijken natuurlijk, maar die horens die versterkte dan uh, uh, niet alleen door wat er door een microfoon werd gezegd, maar ook muziek. En Vera Lynn die schalde dan over het grote markt en uh, de mensen, uh, en er werd ook Polonaise muziek uh, werd, werd er gedraaid. En op 5 mei, als het bevrijdingsfeest was... ik kan me dat nog herinneren als, als zesjarige... liep ik met mijn ouders Polonaise over het Grote Markt. Dat, is, dat, is, uh, dat, dat werd toen op een heel andere manier gevierd... als tegenwoordig met bevrijdingspop. Tja, het is toch wat, hè? Ja, ja, zo verandert alles natuurlijk. Maar don't you worry... ook al heb je die oorlogsjaren daar vlak na niet meegemaakt... Um, nou, je, je, hoort, je, je, je, je hoort, dit nummer is zo, is zo uh, uh, uh, typisch voor, voor, voor die bevrijding... Ja. En uh, dat werd met met zoveel en lang en overgave wordt dat ieder jaar weer gezongen. Dat heb ik mijn ouders altijd uh, horen zingen. En dan ja. voelde je toch die emotie er doorheen. Dus. Ook al, ook al heb je het zelf niet meegemaakt, je voelt toch uh, heel wat bij dit nummer. Ja, en ik weet wel, want jij hebt het nu over emotie, dat, dat uh, uh, in die uh, begin vijftiger jaren, of zeg maar naoorlogse jaren, zeg maar, ja. uh, waren die dagen nog veel emotioneler. Tuurlijk, nu, ja, natuurlijk. Omdat ook die generatie nog leefde, ja. die die, die, uh, die, uh, die tijden hebben meegemaakt. Mm, mm, mm, mm. Dus dat was, ja. uh, maar over zingen gesproken. Want de luisteraars, uh, uh, wat schetste mij in verbazing? Afgelopen vrijdag was ik hier in de krocht in, uh, in Zandvoort aanwezig. Ik had een mooie plek bij een tafeltje, dus ik kon mijn drankje lekker op een tafeltje zetten. Ja. En, en ik had een mooi uitzicht op het podium. Ja. En er was een lady speaker die het uh, programma presenteerde. En laat ze nou nog zingen ook. <laughs> Ja, ik, wist niet wat, ik wist niet wat ik meemaakte. En, en, en uh, ja, hele goede begeleiding, want die de bob Packers die waren er... en uh, die man met, met die mandoline, die ondersteunde dat prachtig. Maar wat een bijzonder nummer, Dolly, zong jij... Uh, Raise ja. Days and Raise Nights nee, nice wilde nee, je nee. instuderen? Ja, dat wilde ik eerst, maar dat vond ik... Weet je, ik heb nog nooit gezongen voor publiek... of uh, ik, ik ben echt zo'n badkamersangeres. Ja, en, uh, ja maar, nou, dat is thuispubliek, uh, toch? Jawel, thuiswedstrijd, maar ik stond <laughs> natuurlijk niet met mijn douche -muts op. Dus dat scheelt een eind, hoor. <laughs> maar, <laughs> nee, maar ja, het, het was een uit de hand gelopen grapje. En ik wilde me niet laten kennen, dus ik heb het gedaan. Maar ik heb toch voor een iets makkelijker nummer gekozen... dan Wasted Days en Wasted Nights. Ja. Dus, uh, maar ik vond eigenlijk... Uh, een beetje uit, uit respect naar mijn overleden vader... die uh, ook gek was van Freddy Fender en wat dan ook wel in de sfeer van zo'n Amerikanenavond past. Ja. En uh, voor het grapje naar Jannie Smits toe... heb ik toch besloten om te zingen... Uh, Before the Next Teardrops Fall van ja. Freddy Vender. Ja. Hey, zullen we dat eens in het echt gaan draaien? Ja, laten we het eens doen. Leuk. Nou, dan gaan we ja. luisteraars naar... Hoe het, eh, hoe het hoort eigenlijk. Maar dan weet u wat er afgelopen vrijdag... dus in de krocht op een gegeven moment... Uh, door de zaal klonk. Ja, je uh... kan het binnenkort zelf horen. Hè? Uitzending gemist, ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, Dolly. Uh, before we gaan luisteren. the next theater up's vol: Freddy Fender. Ja, leuk. a star, I'll be there before the night, teardrop off, si te quiere de verdad, y te da felicidad, te deseo romántico. Ik en ik zal bij up here. you. Was hij mooi of was hij mooi? Prachtig, ja. <laughs> altijd mooi, Freddy Fender. Ja, hij was, was een Mexicaan, hè? Zei je? Ja, een uh, Mexicaanse Amerikaan. Oké. Okay. Ja. Nou, dan kijk op mijn klokje, luisteraars, ja. En we moeten, ja. We moeten er, uh, ik moet alweer afscheid nemen en Dolly ook. Hè. Ja, het zit er alweer op. Zit er al op, Morgen, 5 mei, ben ik er weer. Uh, een kort muziekje nog uh, voor reclame niet als reclame. Ik ga gauw naar Bloemendaal, want mijn vriendin moet vanmiddag weg. Dus ik zou zo snel mogelijk naar huis terugkeren naar de uitzending. Ik ben er morgen weer vanaf 12 uur met een nieuwe aflevering van Zandvoort Lunch. Allemaal dank voor het luisteren, Dolly. Bedankt voor je medewerking. Ja, en, en... allemaal veel sterkte nog vandaag en vanavond. En morgen een hele fijne bevrijdingsdag. Lekker vieren. Zo is dat. Zo is het. Dag. Dag, dag.